12 uur, het begin van woensdag 7 maart, Lot Lewin met het NOS-journaal. De wachttijd op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar is opgelopen tot een niet acceptabel niveau. Volgens het ziekenhuis komt dat doordat omliggende ziekenhuizen de Spoedeisende Hulp hebben gesloten. Dat hebben ze gedaan vanwege de drukte en onderbezetting door de griepgolf. Het ziekenhuis kijkt nu extra kritisch of de patiënten die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp wel echt acuut moeten worden opgenomen. Bijna alle Nederlandse Europarlementariërs vinden dat de hoogste topambtenaar van de Europese Commissie zich moet terugtrekken. De benoeming van de Duitser is niet volgens de regels gegaan en moet dus ongedaan worden gemaakt volgens de politie, politici. De Duitser zou in ruil voor zijn benoeming de leden van de Commissie een riante wachtgeldregeling hebben beloofd. Indonesië gaat in op het aanbod van Nederland om te helpen bij het onderzoek... naar de verdwijning van de Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee. Experts zijn meteen vertrokken naar Indonesië... om de zoektocht naar stoffelijke resten te begeleiden. 75 jaar geleden werden drie marineschepen bij de slag in de Javazee... tot zinken gebracht door de Japanners. 1100 mensen kwamen om het leven. Eind 2016 ontdekten duikers dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald en gesloopt. Voetbal dan. Real Madrid heeft zich geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger won in Parijs met 2-1 van Paris Saint-Germain... nadat Ronaldo vlak na rust 1-0 had gemaakt. In Madrid had Real ook al gewonnen. En ook Liverpool gaat naar de kwartfinales. Thuis tegen Porto bleef het 0-0, maar in Portugal... hadden de Engelsen met 5-0 gewonnen. Het weer dan nog, in het noorden nog wat regen. Vannacht is het tussen de 0 en de 2 graden. Plaatselijk kans op dichte mist...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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zo meteen na ene Onno Blom... die in de reeks privédomein zijn memoires als biograaf heeft vastgelegd... over twee levens die door elkaar heen zijn gaan lopen. Het leven van Jan Wolkers en het leven van zijn biograaf Blom... die elf jaar van zijn leven besteedde aan het vastleggen van dat andere leven. Menno Laura Meijer hoort u, zij is regisseur. Ze vertelt wat haar favoriete scène in de filmgeschiedenis is. En Richard Hutten komt op bezoek. Hij is een ontwerper en er is een tentoonstelling... in het gemeentemuseum in Den Haag. En het gaat over stoelen... Want het is ooit al gezegd door uh, iemand anders: alle dilemma's van het ontwerpen komen samen in een stoel. We beginnen komend uur met uh, Wende, want er is een nieuw album. Dat zag deze week het uh, licht. Mens heet het. Een album met uh, verschillende samenwerkingen met tekstschrijvers, Dimitri Verhulst. Uh, Joost Zwagerman, Adria van Dis. En uh, ze gaat ook op tournee met muzikanten Jan en Ludovic. En ze ging in zee met uh, regisseur Marcus Azini. En het grote thema is wat is het om mens te zijn? Hoe doe je dat eigenlijk, mens zijn? Alleen tussen je soortgenoten. Wende, volle naam Wende Snijders. Geboren in 1978, loopt al een tijdje mee, begon als chansonnière, Zong in meerdere talen, in het Engels, nu weer in het Nederlands. Ze heeft uh, volkomen malingen aan genres. Ze houdt van theater, staat altijd vol overgave op het podium. Ze is kwetsbaar en stoer tegelijk. Dat is trouwens helemaal geen tegenstelling. Kwetsbaar en stoer. En in mei begint dan die tournee in Carré in Amsterdam. Wende, welkom. Welkom. Nou, ik ben blij dat het mag zijn. Dank je wel. Ja, ja, niet helemaal fit geloof ik. Nee, maar uh, ik mag niet goed. klagen. Ik, uh, er gebeuren allemaal mooie dingen. Dus dat geeft me ook veel energie. Het is zo dat trouwens afgelopen vrijdag... is hij digitaal uitgekomen. De plaat, mens... En deze vrijdag komt hij fysiek uit. Dus dan is hij ook echt. Uh... Op viniel? Uh, nee, viniel is dan weer eind maart. Dat duurde wat langer. Want dat moest ergens anders gebeuren. Omdat al het ja, productieproces over... is dan weer wat langer. Maar dan heb je ook wat. Wat betekent het om mens te zijn? Dat vind ik een mooie vraag. Ja, ik ook. En het was niet conceptueel bedacht. Het was, het was niet zo. Ik niet ga daar. Je hebt nu... al in de jaren zeventig. Ja, ik heb die vragen en daar ga ik dan nu allemaal liedjes omheen breien. Het was meer zo dat ik. Ik ben in 2015, zo augustus 2015 weer begonnen met nieuwe, nieuw materiaal schrijven. Dat was nadat Last Resistance afgerond was. Dat was de plaat die ik in 2013 in Berlijn had gemaakt. En dan ga je langs de clubs en, en langs de theaters. En toen ben ik ook nog met het Gelders Orkest een tijdje opgetrokken. Dus ik had daar toen alles wel zo'n beetje uitgehaald wat erin zat. En toen was het tijd voor nieuwe dingen. En dan ga ik altijd zo... Denken, waar ben ik nu en wat wil ik eigenlijk en hoe zie ik dat voor me? En, uh, nou ja, misschien zullen we het daar straks nog over hebben... maar na, uh, na dus maken, samenwerken, al die dingen... toen lagen daar allemaal liedjes op tafel. En uh, uh, dat bleek, bleek een soort contemplatie te zijn... over inderdaad, wat is het nou, mensen zijn en dan... Ja, ik was heel erg bezig met waar ben ik nu en wat heb ik gedaan? Waar ben ik in mislukt en waar ben ik in gelukt en waar ga ik naartoe en hoe sta ik ten opzichte van mijn familie en mijn liefde en mijn leven en mentaal? En um, um, ja, dat uiteindelijk dacht ik. Dat gaat dus over mens. Hoe ben dat ik Dat is een het mens? thema geworden. Het is niet dat je dat van tevoren bedacht... maar dat ja. kwam er zo uit toen je al die liedjes Ja, samen zo zag. naast elkaar zag. In, in een koepeling. Ja. En dat moment wat je beschrijft van er is een, een fase afgerond... en dan begin je aan een nieuw project. Ja. Wat, wat is dat voor gevoel? Is dat dan heel opgeruimd en heel vrolijk? Of heel chaotisch? Of is het een, een soort crisis misschien zelfs? Nou, het gaat wel met enige melancholie gepaard. Ik, uh, ik moet afscheid nemen van iets wat in mijn... In, aan mijn op mijn huid is gaan zitten. En onder mijn huid is gaan zitten. En, uh, en je voelt dat het ja, voorbij is. En, en ik, ik ken dan zo goed die wereld, weet je wel. En die moet ik verlaten om weer een heel nieuw, kaal, leeg landschap in te stappen... waarvan ik begon niet weet waar ik uiteindelijk uit zal komen. Want ik ga er totaal met open vizier in. Dus alles wat zeker is, dat moet ik weer achter me laten en om tot nieuwe dingen te komen. Dus ik voel me ook altijd een beetje, een beetje naakt en wankel. Ik sprak laatst een schrijver die, die zei dat als, een, als hij dat lege scherm ziet, als hij begint aan het nieuwe boek, dat hij drie dagen huilt. Drie dagen? Drie dagen. Hoeveel boeken heeft hij geschreven? Ja, drie tot nu toe. Dus hij heeft drie keer drie dagen gehuild. Ja, dat negen niet dagen. Wat op, op een mensenleven nog, nog relatief wel, wel meevalt. Ja, als dat het is. Maar ik, ik kan me dat, die drie dagen huilen wel voorstellen. Omdat Zeker. je in die drie dagen natuurlijk ook denkt... Wat, wat zit ik hier nou te doen? Dostoevsky is er al. Albert Camus heeft alles al geschreven. Ja, Flo al klaar. als je zo gaat beginnen, dan gaan we... Ik bedoel, dus, dan kan je springen. Ja, dan hou dan op... Ik, ik bedoel, zolang we leven en zolang we mensen zijn met elkaar... en er van alles en nog wat gebeurt, want er gebeurt nogal wat... de hele tijd is er plek voor, voor liedjes. En natuurlijk draait het om zelfde grote thema's. Maar ja, ik, ik geloof dat het een onuitputtelijke bron is. Die zal er altijd zijn. Wat is dan die melancholie? Dat is het afscheid van het oude project? Ja, dat is gewoon het afscheid... En niet de leegte van het nieuwe. Niet de angst voor, voor die berg nou, die, die je weer moet Nou, die komt er dan bevinden. daarna bij. Dat is dan dag drie. Nee, ik, ik weet niet hoe lang... Ik heb geen specifieke tijd hoe lang dat duurt. Bij mij is het een, uh, is het een soort organische... Uh, uh, proces waarin ik eerst inderdaad een beetje blauw ben, zeg maar, en langzaam <lacht> zwart wordt <lacht> en dan een beetje wit wordt en dan misschien wel transparant wordt en langzaam beginnen de contouren zich af te tekenen van het nieuwe ding, maar in, ook in het maken van het nieuwe ding, dus als ik al in dat nieuwe landschap gestapt ben, dan ben ik een geringe tijd een soort, uh, uh, ja, een soort, uh, beetje een zwevende molecuul, zo voel ik me dan. Is dit vaag? Nee. Oké. Okay. Een zwevend molecuul: dat is dus niet. niet ik voel me dan nog niet echt geworteld in iets of zo. Ik had wel een mooie film gezien over Hitchcock... die dan dus eigenlijk als hij geen onderwerp heeft... dus geen film, geen project heeft... dan is hij echt onuitstaanbaar, gewoon een verschrikkelijk mens. En dolend en zoekend en ruziezoekend ook en op oorlogspad. En het moment dat hij dus al die energie kwijt kan in, in een nieuwe uh, film... van een nieuw idee is hij weer helemaal op een top. Een man met een missie ja ja en ik ik herken dat wel. is er ook angst want want, want je hebt je hebt eigenlijk heel veel eigenlijk is tot nu toe alles wel volgens mij goed gegaan je hebt altijd prijzen gewonnen volle zalen gehad applaus gekregen mensen vonden het mooi je platen verkochten je je je kreeg nu weer de annie mg Schmidt prijs voor een voor nee, nee, een lied. Nee, genomineerd, genomineerd ja nou ja die komt er wel oh. en uh, maar het is eigenlijk altijd goed gegaan dat, dat dat legt ook een beetje een last op je schouders nou uh, ik ben er wel trots op dat het gewoon gelukt is. Of zo, op de een of andere manier. En ik ben wel dankbaar. En, en, en inderdaad uh, hoop je dat elk project waar je aan begint... dat dat dan weer... Uh, ja, dat je een bepaalde lat die ik eigenlijk in mijn eigen hoofd heb... niet zozeer naar de buitenwereld toe... maar dat ik daaraan kan raken. En misschien wel zelfs overheen kan gaan. En... Um, ik probeer eigenlijk wel een beetje me af te sluiten... voor het gevoel dat het uh, naar de buitenwereld succesvol moet zijn. En dat vind ik ook heel moeilijk. En dat kost ook gewoon tijd. Uh, en een soort discipline om die deur dicht te gooien. Om daar niet mee bezig te zijn. Ja, omdat ik daar uiteindelijk helemaal niks aan heb. Want ik geloof, ik ben er echt, echt heilig van overtuigd... dat als jij... Iets maakt waar jij zelf van zindert. Wat het ook is. Uh, dat dat het beste en het meest liefdevol communiceert. Daar ben ik van overtuigd. Dus je kan niet afgaan van wat een ander vindt. Wat jij zou moeten doen de rest van je leven ten eerste. Of wat andere mensen denken dat goed voor jou is. Of voor hunzelf is dat jij zou moeten doen. Dus eigenlijk Want, moet je voor heel veel dingen afsluiten. Om het gewoon... Voor jezelf te maken zoals jij denkt dat het, dat het het beste is. Ja, omdat ik denk dat dat het meest liefdevol is wat je kan geven aan het publiek, uiteindelijk. Namelijk dat je jezelf echt geeft. Je zei dat dat, dat vergt ook discipline, dat moet je leren. Dat komt niet vanzelf. Nou ja, niets menselijks is mij in ieder geval vreemd. Ik bedoel, we hebben, we hebben prachtige anarchisten onder ons die, weet ik veel, misschien wel heel makkelijk. Uh, de mening van anderen als olie van zichzelf kunnen laten afglijden. Ik, ik, ik, ik wipwap daar een beetje tussenin. Zeg maar ik vind het wel belangrijk om aardig gevonden te worden. En misschien wel erbij te horen. En ja, niet om afgesloten of afgestoten te worden. Maar creatief gezien of artistiek gezien heb ik, heb ik daar niks aan. Dus die moet ik wel even een soort van elke keer uh, uh, in mijn hoofd. Uh, Horen. Dat ik denk, nee, nu moet je die, die behoefte even gewoon ergens anders zetten. Hoe is dat op het podium? Want, want op het podium ben je aan de ene kant een soort heerser... en tegelijk ben je heel kwetsbaar. Tegelijk. Dat, dat, dat is een, dat, ik vond het prachtig om te zien. Ik heb je laatst zien optreden. Nou, maar maar ja. ik vraag me af of dat voor jou ook zo voelt. Of je je kwetsbaar voelt op een podium. Nee, want dat zijn allemaal resultaten gewoon van een bepaalde concentratie. Ik, het enige wat ik doe is kijken waar gaat die tekst over? Wat wil ik ermee zeggen? Hoe gaat de muziek? Hoe is de energie van de avond? En wat daaruit komt, daar heb ik verder geen enkele weet je wel, zeggenschap over. En hoe dat eruit ziet, dat ziet eruit zoals het eruit ziet. Maar ik ben zelf. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, Voor Alles zing van Joost Zwagerman. Uh, wat een nummer is. Uh, wat ik in de mensvoorstelling zing. Dan. Uh, die tekst van hem. Hij somt een aantal angsten op. Hij blijft maar angsten op. Sommen heel specifiek. En, en, dat, en ik probeer me elke angst. me eigen te maken. En, en. en ik probeer die voor me te zien. en, en daarin te gaan zitten. En. en te begrijpen dat ik uiteindelijk naar het einde toe kom... namelijk dat hij verlossing vindt. En, en dat, daar ben ik mee bezig. Dat moet ik, zo echt, ja, dat, moet ik, dat moet ik helemaal voelen. Dat lijkt me meteen zo'n heftig lied voor jou om te zingen... en, en ook om, om ingezongen te hebben voor je album. Want jullie kenden elkaar, J mm, jullie ja. correspondeerden... Ja, we waren geen vrienden, maar we correspondeerden af en toe eens. Ik geloof dat hij veel correspondeerde met veel mensen, wat ik heel grappig, wat ik heel leuk vind, zeg maar. En ik had hem via Facebook een bericht gestuurd van, um, ik vind het zo mooi wat jij schrijft in, in de krant over kunst. Want ik. Hij schreef daar zo vol liefde en zo geestdriftig over... Dat ik, dat ik daar helemaal enthousiast van werd... om ook die kunstwerken te ontdekken. En Dus ik stuurde hem een bericht om hem daarvoor te bedanken. En toen stuurde hij terug dat hij dat leuk vond... en dat hij boeken had geschreven daarover. En uh, nou, Die heb ik toen gelezen en toen is hij een keer naar mijn show gekomen. En toen, ja, zo is dat contact een beetje ontstaan. En hij stuurde jou op een zeker ogenblik die, die tekst... Ja. wat uiteindelijk voor alles is geworden... Ja, maar ik was, dus, ik was dus vergeten dat hij mij dat gevraagd had die tekst gestuurd had. Het was zo dat ik toen. Uh, het stond in de krant dat hij was overleden en die. en ik werd helemaal warm van binnen. Ik dacht, ik, ik, ik, ik ten eerste omdat hij dood was en dat ik dacht dat ik het ook stom vond dat hij dood was en dat ik. En dat ik het ook niet begreep, weet je wel. En dat ik later door dingen van Bram Bakker te gelezen heb en hoe hij erover sprak, dat het al wel, weet je wel, echt wel heel erg aan de hand was, die depressie. En, en hij heeft me ook wel iets geleerd over depressie. Maar goed, ik was een beetje, ik dacht, oh jee, en ik kreeg het helemaal warm, want ik dacht er is iets, er was iets. En toen ging ik in mijn mails terugkijken en toen zag ik dat hij mij die vraag had gesteld. Wil je alsjeblieft op deze tekst muziek maken? En dat heb je toen alsnog uh, gedaan. Ja. Laten we luisteren naar uh, dat nummer Voor Alles. Voor te veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en een zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten. Vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot.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 zijn misschien iets minder. Voor deze constatering, voor constateren, voor kinderen die vragen stellen, maar meer nog voor die vragen. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Bende was dat uh, met het uh, nummer Voor alles dat ook uh, genomineerd is voor de Annie MG Schmidprijs... die uh, 15 april wordt uitgereikt. Bende, ja. we, we hebben het gehad over, uh, over een beetje over het nieuwe project, over het aangaan van uh, van samenwerkingen en die vraag waar uiteindelijk alles over bleek te gaan: wat is het om een mens te zijn? Te midden van te midden van mensen. andere mensen en in deze tijd vooral, want we leven nu natuurlijk in een andere tijd dan in 1950 of zo. En ik vind dat, we, dat ja, ik verhoud me tot deze tijd in mijn mens zijn. Ik vind het mooi als mensen het hebben over mens zijn. Dan gaat het vaak over het maken van fouten. Ik ben ook maar een mens of iets is menselijk. Dan is het een soort tekort dat je onderstreept. Ja. Of het gaat ten opzichte van beestachtigheid. Dan vinden de mensen zich beter dan de beesten. Dan gaat het over een soort morele verhevenheid. Ah, ja. Over mens zijn. Het gaat ook over, over hun leven leiden. Over sterfelijkheid. Hmm. Waar gaat het bij jou over? Uh, nou, volgens mij gaat het erover hoe ik... Um, naar het leven kijk... Uh, als 39-jarige vrouw. Uh, die een aantal relaties achter de rug heeft. Die uh, een aantal uh, successen gehad heeft... En, en inderdaad, een aantal keren heel hard op, op, op de snoel gegaan is. En uh, met het gezicht naar de toekomst staat en kijkt. Uh, wat nu? En waar ben ik bang voor? En uh, waar hou ik van? En waar ben ik geworteld? En, en, en dat uitzicht niet alleen maar in tekst. maar dat uitzicht ook in de manier waarop de muziek is ge, ge, gekozen. Dus weet je wel, de elektronica. En, uh, en, en, en de Nederlandse taal, dus en meer het spreekzingen en vooral de tekst heel erg op, voorhand, uh, op de voorgrond te uh, zetten. En de allergrootste vraag is misschien wel: hoe verbind ik me met andere mensen? Wat weet je wel, hoe, hoe ben ik en, en hoe zijn wij mensen uh, er onder elkaar? En ik, en ik kwam erachter dat ik dat alleen maar kan doen door op de een of andere manier... mijn kwetsbaarheden te tonen. Uh, en, dat, en daar eerlijk over te zijn. Over waar ik over twijfel en waar ik boos over ben. En waar ik naar verlang en waar ik verliefd op ben. En, en, um, ja. en dat veroorzaakt een, een verbinding... omdat een ander zich daar misschien wel in herkent. Dus het is geen therapieplaat van hoe gaat het met Wende Snijders. Maar het is meer echt bedoeld als... Heb jij dat ook? Uh, snap je? Ik moet eigenlijk. Verkrijgen. Jij zegt gewoon: dit is hoe het voor mij zit, wat ik nu weet. Of, of zover ben ik gekomen met dit soort vraagstukken. Ja. Kijk maar wat je ermee doet. Misschien nou ja, heb jij het ook wel. Ja, het is, het is, daar, ik heb de plaat ook zo gemaakt dat het lijkt. Het liefste zou ik willen dat mensen met koptelefoon in de donkere kamer luisteren. Bijna als een soort luisterboek. Alsof ik in een gesprek ben uh, met die ander. Alsof ik iemand vertel van god. Dit is mijn verhaal, een beetje. Zo denk ik erover. Bijna met de vraag van, herken jij dit? En, en hoe voel jij je hierover? Dingen die voor jou wezenlijk zijn. We, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. Ik heb het expres niet teruggeluisterd. Ik dacht, dan, voor je het weet zit je dezelfde vragen te stellen. Maar er zijn een paar dingen die ik nog weet. Je bent opgegroeid in Engeland en je bent opgegroeid in Afrika. En veel verhuisd in je jeugd. Ja, ik ben geboren in, in Beckenham. Dat is vlakbij Londen. En uh, toen heb ik in Indonesië gewoond, van mijn vierde tot mijn vijfde. En toen van mijn zesde tot mijn negende in Genebisao. dat is West-Afrika. En mijn vader was civiel ingenieur. En die bouwde dan bijvoorbeeld in Afrika een haven. En dan waren wij mee. Mijn broer is twee jaar ouder. En mijn, uh, ja, mijn moeder die ging mee en die gaf les aan kinderen. En die gaf ook muziekles. Dus, dus, je was, dus, dus je moest steeds nieuwe vriendjes maken en je was altijd anders. Je bent eigenlijk als kind een beetje een buitenstaander geweest? Ik denk het, ja. Um, en ik moest ook weer afscheid nemen... van de mensen waar ik dan een soort van biotoop mee vormde. Um, dus, dat, dus dat is aan de ene kant best wel moeilijk, denk ik. Omdat je weer elke keer opnieuw moet beginnen. En het voordeel daarvan is dat je erachter komt... dat het niet erg is om ergens van weg te gaan en opnieuw te beginnen. Want je... Je bent ook veilig in het onbekende uiteindelijk weer. Dus jij zei aan het allerbegin van ja, ik heb lak aan genres. Dat is niet zo. Ik ben heel benieuwd naar alle verschillende genres. Maar mensen moeten jou niet binden aan een genre. Mensen moeten niet zeggen dat ze rockzangeres of dat chansonière of of wat dan ook. Nou, nee, maar ik heb zelf natuurlijk wel heel erg uh, uh, uh, keuzes gemaakt waardoor mensen dat zouden kunnen zeggen. Ik bedoel, ik ben begonnen met het chanson en daarna heb ik, weet je wel, zinger-songwriter-achtige uh, muziek gemaakt, daarna elektronica. Dus ik kan me voorstellen dat mensen op de een of andere manier behoefte hebben aan een bepaalde duiding. En ik zelf kon nog niet zo goed formuleren dat ik uiteindelijk uh, in 2003, toen ik afstudeerde van de kleinkunst of 2002, uh, maar één ding gekozen heb. En dat is dat ik met een eigen show op een podium wilde staan. Uh, dat die eerste show toevallig uh, als concept had... de chansons uit de jaren 50 en 60... Uh, uh, um, en dat ik daardoor als chansonnière werd bestempeld... Uh, dat kon ik toen helemaal niet zien. Dat het niet over het chanson ging... maar dat het veel meer ging over dat ik op zoek ben naar een thema... Een waarin ik een concert, een context, de nummers ook in een context kan zetten. Een heel theatrale aanpak eigenlijk. Je ziet het echt als een project. Ja, en elk project, uh, daarin zit sowieso een show. En die speel ik, of in de clubs, of in de theaters, of in weet ik veel, op Oerol. Uh, uh, op een locatie. Uh, en er is een album. En, en ik weet het concept niet van tevoren, maar dat vormt zich doordat ik de wereld laat binnenkomen en ik weet je met grote open vizieren dat die in die wereld ga staan. En uiteindelijk zie ik het concept voor me ontstaan... doordat ik mijn intuïtie volg. En, en ik vind het dus heel grappig dat ik nu kan zien... dat ik dus niet kies inderdaad voor genre of taal... Uh, maar dat ik genre en taal gebruik als compositorisch middel om die show zo goed mogelijk te krijgen. Want daar komt alles samen. Dat, dat is wat uiteindelijk het doel is, een zo goed mogelijke show. Ja, en een show, dat, dat zie ik dan als een concert... waarin er een aantal liedjes ten opzichte van elkaar een beleving vormen. Kijk, ik bedoel, een regisseur van een toneelstuk heeft scènes... En dan gaat er een verhaal van A naar B. Een choreograaf heeft ook 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten. En daarin vertelt diegene een verhaal binnen een bepaald thema. Er wordt wel gezegd van dat is een liedjeschrijver of dat is een componist. Uh, maar er wordt nooit gezegd dat is een concertmaker. Terwijl ik voel mij echt een concertmaker. Je zei net, ik, ik heb geen angst voor het onbekende. Ik weet dat ik iets kan verlaten en er iets nieuws zal komen omdat ik veel op gereisd als kind en veel opnieuw moest beginnen. Nou ja, ik ben wel bang in het onbekende, omdat ik niet weet waar ik mijn handvaten heb en ik weet niet wat de codes zijn en ik ben aan het. Maar ik kan omgaan met. Ik ben re, op zich redelijk rustig in die in die onrustigheid, omdat ik weet dat als ik gewoon rustig blijf kijken en opletten en aanwezig ben in het moment, dat ik dan ook weer daar thuis zal zijn. Was het ook een hecht gezin? Want, want het gezin reisde wel mee. De, de, de vader en de moeder en de, en de broer. En de broer, ja. ja, het was wel hecht natuurlijk. Ja, dat was hecht, omdat je de eerste, tenminste, ik ben dan de eerste negen jaar van mijn leven wel, heb ik vooral de enige, als constante factor, uh, mijn vader en moeder en broer omheen gehad. Waren die er dan ook veel? Want je vader die kwam als ingenieur daar grote projecten doen. Ja. Was hij was dan veel thuis of, of veel van huis? Nou, dat verschilde per land, geloof ik. En ik kan me niet zo goed herinneren. Um, maar mijn moeder was er altijd. En die gaf zelfs in Afrika les op de school waarin wij, waarin wij ook uh, les hadden. Dat was een klein Frans schooltje. Uh, echt zo uit de, uit de grond gestampt. Uh, <gacht> Houtje, touwtje. En daar heeft mijn moeder ook les gegeven. Vandaar ook het goede Frans van jou. Vandaar het Frans, ja. Ja. En um, ja, de, de, zo. En, en mijn broer was, ja, wij sliepen samen op één kamer in Afrika. Dus we hebben elkaar wel redelijk uh, geholpen en soms ook wel achter het behang geplakt. De vorige keer uh, vertelde je over de dood van je vader. Dat dat het jou enorm heeft geraakt en dat het voor jou een ontzettend moeilijk moment was, uiteraard. Maar ook een soort soort keerpunt, omdat je voor het eerst als ik het me goed herinner, de banaliteit bana van het leven zag. Dat je, dat je zag hoe eenvoudig het eigenlijk is om, om van de ene naar de andere kant te gaan. Je, je bent dood en je bent er niet meer. Of, of je bent ja, levend ja. en je bent er niet meer. Dat, dat onspectaculaire. spectaculaire. Dat onspectaculaire ervan. Ja. ja. Dat is mij bijgebleven. Ja. Nou ja, het is natuurlijk al wel een tijd geleden. Hè. Ik was toen 27. Dus dit jaar is elf jaar geleden. Uh, en dan ben je ook best wel jong. Ik vind. Ik bedoel, ik heb nu nog vriendinnen die hun vaders hebben. En het is toch wel een, een wezenlijk verschil als je, weet je wel, in die, die tien jaar je vader niet meemaakt of zo. Dus dat mis ik. Dat, dus het is onspectaculair, het verdwijnen of zo. Maar de naweën de na ervan, die zijn best wel. Die, die duren lang en ik mis hem nog steeds. En soms mis ik hem heel erg. En vaak bij, ook bij de première van Mens. toen uh, miste ik hem heel erg. omdat ik dacht: oh, dan is dit, zie je dit ook weer niet. En, Want hij heeft zoveel dingen niet meegemaakt. Natuurlijk. Ja, en de, bij de geboorte van mijn nichtje en van mijn neefje of zo. dan, weet je wel, dan ja, had ik mijn broer natuurlijk gegund dat hij die kinderen gezien had. Dat is ik, er nog steeds, dat gevoel. Ja, dat verdwijnt ook niet echt. Alleen, ja, ik bedoel. Mm, um, ik, ik weet nog wel dat het, dat het wel, in toen ik 27, toen hij dood ging... Nou, dat het wel heel veel pijn deed. Ja. Dat is wat zachter geworden nu. Is het daarna nou altijd bij je gebleven, het, het, het besef van sterfelijkheid? Heeft dat, heeft dat je leven veranderd? Dat je dat Goeie van vraag. nabij meemaakt? Ik, ik ben gezegend dat ik niet heel veel dood om mij heen heb. Uh, dus... Um, dat moet ik even afkloppen, natuurlijk. En uh, uh, Dus, nee, maar mijn vader was wel een hele harde confrontatie met die vergankelijkheid. En ook dat je denkt, jeetje, het is ook maar zo voorbij en het is ook allemaal heel kort. Dus als ik al niet haast had, was dat, uh, werd dat nog eens versneld en dat is eigenlijk niet gestopt. Die ja, maar... haast is er ingekomen. Nee, die was er al, maar die heb ik eigenlijk al dan niet erger. Ja. Nou ja, als je zegt het gaat over existentiële vragen, dan gaat het volgens mij uiteindelijk ook voor een groot deel daarover. Nou ja, ik merkte wat, wat het wel leven? heel erg. Ja, ik merkte wel heel erg dat ik. Ik vind het, um, ik vind het moeilijk als mensen weggaan. Ik heb ook niet voor niets zeg maar, het laatste nummer van de plaat genoemd zoals die weet je, wel, heb ik daar blijf uh, uh, neergezet, omdat dat uiteindelijk is wat als ik mens ben tussen mensen wil ik het liefste dat ze blijven en niet weggaan. Dat ze je niet verlaten. Ja, en een heleboel dingen gaan over dat ik bang ben om verlaten te worden of, weet je, dat mensen weggaan. Dat vind ik, vind ik moeilijk omdat je vader je ongewild verlaten heeft, misschien. Dat weet ik wel heel psychologisch. Nee, ja, ja, dus we, dat gaat te ver. Uh, ja. Daar moet ik kappen met, die, met <laughs> ja. die onzin. Ja, echt, hè? Ja. Nee, maar dat wordt inderdaad een beetje therapie. En dat, en dat is het ook niet, weet je wel? Ik bedoel, ik, Om die reden heb ik die nummers ook niet geschreven. Hoewel het natuurlijk wel heel persoonlijk is. En ik bedoel, ook in de samenwerking met Dimitri Verhulst... die bijvoorbeeld Vrijme heeft uh, ge geschreven. Uh, deze gin heeft geschreven en... Uh, en alles gaat kapot. Maar er gaat, er gaat, ook, wel, er gaat ook wel veel daarover. Dus, dus het, het kwam in de gesprekken wel veel, veel aan de orde. Merk je dat je er beter in wordt? Want je zei, ik ben bang om verlaten te worden. Word je, word je beter in, in het leven met de jaren? Ja, ja. Ik, ik, vind, ik vind het heerlijk om ouder te worden. Ik bedoel, ja... Ik, uh, ik, kom, ik verheug me om 40 te worden ook. En ik vind dat het steeds rijker wordt. En ik, en ik vind het zo mooi. Uh, um, wat um, Tony Bennett toen zei. Uh, in die documentaire van Amy Wynos. Ik heb het al wel eens eerder gezegd. Maar ik vind het zo mooi. Ik blijf het herhalen. Is dat hij dan zegt: van, Het is zo zonde dat zij er niet meer is. Om te leren dat het. Hoe het leven. Weet je wel. Je laat zien hoe het. Hoe het wel kan. Hoe je het wel kan laten slagen. Nou ja, meer dat het leven dat uiteindelijk wel laat zien. En ik, ik bedoel, kom er wel steeds meer achter dat, um, dat. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik voel me steeds meer geworteld in mijzelf. Uh, en daardoor is, zijn dingen als verlating. of weet je wel, uh, bepaalde dingen die chaotisch zijn, voor mij makkelijker. Te, te handelen, uh, omdat, omdat ik altijd nog bij mezelf ben. Nou, dat geeft wel een bepaalde rust. Daarnaast, weet je wel, vind ik het best wel... dat we op onszelf teruggeworpen zijn af en toe. Weet je wel, ik bedoel, alle dingen... waar wij misschien vroeger op konden leunen... zoals religie of het huwelijk of de partij waar je bij was... of de baan die je had... De vriendschappen die je hebt, zo, het is veel ononderhandelbaarder geworden. Waardoor we ook ontheemder zijn. Ja, en, en niet meer zo goed weten wat dan een commitment maken is of zo. En welke keuze we moeten maken voor een, een pad die we inslaan. Omdat die. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Ja, Dat dus alles wel een beetje kan. Ja, je kan het allemaal wel een beetje doen en je kan ook makkelijk weggaan. Er zijn geen, weet je wel, duivels die je komen halen of weet ik veel, wat voor allemaal. Uh, dus je moet, je moet heel erg sterk in jezelf geworteld zijn. Je, nogmaals, weet je, je moet zelf heel duidelijk weten wat je pad is... en wat je, weet je wel, wil van het leven om uh, niet uh, afgeleid te worden... of om, weet ik veel, om andere mensen voor je te laten denken. Maar dat is wel mooi, want als je, als je heel bang bent om verlaten te worden... zul je waarschijnlijk de dingen doen die er juist voor zorgen dat iemand weggaat. Krijg je dat weer... Dat je dan heel neurotisch wordt of Jezus, wat dan ook. ik zit hier in therapie. Nee, maar, nee, nee, ik zit niet in therapie. En, en, <laughs> maar aan de andere kant, als iedereen zo, zo helemaal op zichzelf is... en alles voor elkaar heeft... dan, dan, ja, maar dan krijg je ook een soort alsof, alsof particuliere het, het deeltjes. Alsof het een of het ander is. Maar ik, ik doe wat ik zo leuk vind ook bijvoorbeeld... aan het niet kiezen van een genre of het kiezen van een taal... of. Weet je wel, het hebben van een emotie. Die twee kunnen perfect naast elkaar bestaan. Namelijk aan de ene kant, laat me niet alleen. En, uh, en aan de andere kant, laat me. Uh, weet je wel, en, en hetzelfde. Uh, je kan heel sterk in jezelf geworteld zijn. En je kan daarnaast ook van tijd tot tijd... gewoon bang zijn dat iemand je verlaat. Het is het voortschrijdend inzicht wat je nu zegt. Zo'n so, as we speak. Nee, nee, ik, nee. Wat het leven <laughs> je geweerd heeft. Nou ja, maar ik ben altijd... Me wel bewust geweest. Uh, uh, van het feit dat er verschillende. dat er alle. dat het. weet je wel. dat er verschillende emoties. Uh, in één. in één moment kunnen. Uh, bestaan. Dat vind ik zelf heel mooi aan de chanson bijvoorbeeld. is dat. Um, dat het chanson. is een soort miniatuurvertelling. Uh, over vaak existentiële. zaken. die niet één emotie pakken. maar juist binnen een gegeven allemaal verschillende emoties belichten. Veel gelaagder is dat. Gelaagder, ja. ja. Want een mens is dat, toch? Gewoon en woedend en geil en vrolijk en bang en hoogmoedig... en en krachtig en, en, en een lafaard. En dat vind ik interessant. Er zijn geen antwoorden. Ik vind, ik vind er naar kunnen kijken... Inderdaad, dat is het voortrijdend inzicht. is Dat ik denk, oh, ik kan daar ook rustig in blijven. Wat je, wat je zei over Tony Bennett, die, die documentaire over, over Amy Winehouse. Die, die, die vond ik zo aangrijpend. Maar haar muziek heeft mij wel altijd, altijd geraakt vanaf het begin. Ja. De eerste keer dat ik het hoorde, dan hoorde je dat er iets bijzonders ja, aan de hand was. En, ja. Die, ja. en die teksten en, en dat, het, dat het ergens over ging. Ja. Dat, dat die die een soort naaktheid. En... Oh man, die stem. Maar je ziet er gewoon, je ziet er gewoon naar de gallemise gaan in die... In die documentaire. Ja, ik heb best wel veel gelezen over verslaving en dat is, nou ja, is ook een ziekte, snap je. Het is niet zo uh, dat je daar. Uh, het is ook geen. Ik kan er niet te veel over zeggen, want ik ben geen wetenschapper zo. Maar wat ik ervan begrepen heb is dat als iemand verslaafd is, dat dat, weet je wel, dat dat je niet ook even een biertje kan nemen of. Maar het ging natuurlijk ook. Een... Het ging natuurlijk ook over, over druk en, en Ja, maar zij is niet beschermd. Zij is, niet, zij is totaal niet beschermd in het feit dat ze eigenlijk ziek was, namelijk verslaafd. En ze heeft zichzelf ook niet kunnen beschermen. En daarnaast was er nog dat ze ook, weet je, uh, olie op het vuur was, dat ze een van God gegeven talent had. En dat er allemaal mensen daar geld van gingen maken. En dat ze beroemd werd en daar ook niet in beschermd werd. Dus allemaal ingrediënten om, om, om, om zo'n kwetsbaar iemand naar de naar de hel te laten gaan. Ik, bedoel, ik heb ook die, uh, die documentaire van uh, Kurt Cobain gezien. Dat je denkt, ja, het is, een beetje, het is net zo schrijnend. En het is afschuwelijk om te zien. Omdat je ziet dat die mensen zo ongelooflijk getalenteerd zijn. En dat talent en kwetsbaarheid hand in hand gaan bij die mensen. Ja, maar ik vind het te romantisch om te zeggen van... ja, uh, ze hebben die, uh, weet je wel, die, die, die vernieling nodig gehad... om tot dat soort dingen te komen. Want je ziet bij Amy Winehouse bijvoorbeeld al dat ze al voordat ze, weet je wel, uh, helemaal uh, aan de drugs was, ze zo, al waanzinnig mooie dingen maakte. Ja, dat is het onzin. Dat had ook goed kunnen aflopen. Het is een, het is een naargeestige overgang, maar we gaan uh, luisteren naar het nummer Deze Gin. <laughs> ja, nee, eerste, maar dat oh. is het vieren van het leven. Weet je wel? In inderdaad al zijn rauwheid, maar ook in zijn schoonheid. En, nee, maar ik bedoelde van Amy Winehouse naar de. Naar ja, de, op die manier. De, maar ja. Amy Winehouse, ja, god, ik uh, het, nou ja, Ach, vind het een mooie overgang. Van uh, Dimitri Verhulst is de, de tekst die dan ineens toch ook met zoiets uh, komt: Deze Gin. De zin die ik ontbeer. Ik heb geen waarheid om te breken. Geen geluk dat ik wil veken. Ik vier het nu. En graag met u. Deze chin die gaat erin. Voor ieder straatje zonder eind. Waardoor ik dans met elke kant. Zo glansrijk heb verpatst. Doe wees wat mans en schenk ons bij. In deze gin die gaat erin. Voor elke stad die ik niet ken. Voor elke stroom die ik mij droom. Voor elke ochtend die gloort. Daar waar ik thuis hoor en nooit ben. In deze gin die gaat erin. Voor ieder dal waar ik uit klom. Voor elke lengte die ik zwom. In alle drek, in alle stront. Troost in de nee. voor elke reden die nog komt, zij wezen mooi of juist verdomd. Het maakt niet uit onder het man van twee keer niets bestaat dit feest. En deze gin die gaat erin voor ieder dan. Deze gin van het nieuwe album van uh, Wende. En uh, Wende zit hier tegenover me. We hadden het over, uh, over, een, uh, ja, over, over het leven, over het mens zijn. Over wat voor jou belangrijk is als artiest. Over jezelf makkelijk aanpassen. Over verlating, over, uh, over dood. Over, uh, over heel veel van die Gewoon dingen. Gewoon de gezellige dingen van ja, het leven. Ja, het, ja het, wordt nog, het wordt nog eens. Ik las vanochtend in de krant een, een prachtig interview van Martijn van Kantaat... met een, een uh, wiskundige die zijn hele leven bezig was geweest... met allemaal belangrijke vraagstukken en tot de conclusie was gekomen... alles is toeval. Hou op met die modellen, oh. hou op met die formules. We komen niet op een heel groot antwoord. Alles is gewoon. Nee, en toeval. Toen, toen heeft hij nou, een hangmat gekocht en is hij uh, naar de Bahama's vertrokken met al zijn. Hij uh, heeft een, bo een boek kennen. geschreven daarover. Oh. Ik, ik ga dat boek ook wel kopen, maar ik vond het ik vond een prachtig inzicht. Alles is toeval, alles, alles is, is willekeur. Oh, er is man, niet een ik reden. Ik weet dat echt niet. Ik, weet, ik vind dat soort uitspraken ook altijd heel grotesk op de een of andere manier. Wel fascinerend. En, en, uh, maar, maar ook van. Uh, ja, niks is toeval of zo vind ik ook fascinerend. Hoe weten je, we dit dan? dan Wie gaat dit zeggen? Ja, of in God. Nou ja, of weet ik veel in de wetten, in de natuurwetten. Ik bedoel, de kwantumfysica hangt aan elkaar van allerlei, weet je wel, uh, niet toevalligheden, toch? En de hele uh, uitspraak van uh, alles is één en uh, uh, weet ik veel leidt ergens toe, weet ik ook niet. Ik vind dit hele moeilijke gesprekken altijd. Daar moet ik, eh, moet ik heel dronken voor zijn om daar te denken dat ik ergens gelijk in heb. Nou, ik, vond, ik vond toeval ontslaat je ook wel van een hoop ingewikkelde vragen. Iemand die zijn hele leven geen druppel drinkt... en elke dag gaat joggen en alleen maar sla eet... en toch sterft aan een enge ziekte. Ja. Dat is toeval. Er is niet een, een verklaring, er is nee. niet een reden. Maar was het bedoeld om hem rustig te... werd hij rustig van Hij werd rustig idee? daarvan. Want hij dacht eerst dat niks toeval was. Hij dacht dat er, dat er misschien een antwoord was op, ja, dus, op, op, dus op alle dingen. Dus allerlei complottheorieën mogelijk zouden zijn. ja ik Als je geobsedeerd bent daardoor... dan kan ik me voorstellen dat deze... Deze eindconclusie ook een soort verlossing brengt. Ik kan me het andersom net zo goed voorstellen. Maar het heeft wel te maken met wat je net zei. Er is, er is niet meer een voor veel mensen niet meer een kerk. Er is niet meer een, een, ja. een, een, een, een oerhuwelijk dat je je hele leven zult volhouden misschien. Of, of ja. werken voor de, dezelfde baas of lid zijn van de bond of, uh, ja, of wat de club. Ik, wat ik voor mijzelf uh, gemerkt heb eigenlijk... Uh, vanuit iets waar ik niet zoveel over te zeggen heb gehad, maar wel een actieve uh, uh, uh, keuze in heb gemaakt... is dat ik eigenlijk vanaf mijn vierde al heel duidelijk wist... dat ik op het podium wilde staan in die zin. Ik bedoel, toen kon ik dat allemaal nog niet zo helder uh, voelen en weten... en formuleren, maar ik, ik wilde danseres worden... en toen wilde ik om mijn elfde zangeres worden en dat wilde ik heel graag en daar ging ik helemaal voor en toen ik afgestudeerd was dus in 2002 toen wist ik heel erg zeker dat ik met een eigen show op een podium wilde staan en doordat ik nu dat gedaan heb en dat ik ondanks het feit dat ik af en toe de haar uit mijn hoofd trek en dat ik het best wel intens vind om dat allemaal zelf te produceren weet je wel uh, uh, ben ik blij dat ik gebleven ben ben ik blij dat ik dat, ik, dat ik dat pad ben blijven volgen... met al zijn en doornen en netels. En, hoe zeg je dat? Maar omdat me dat op de een of andere manier zoveel geleerd heeft... dus ik weet niet wat de juiste keuze is. Misschien moet je wel een miljoen dingen proberen... of misschien is niks toeval en misschien is alles toeval... en ik weet niet wat of zo... maar wat mij op de een of andere manier een fundament gegeven heeft... is het feit dat ik me gecommitteerd heb... Aan een keuze. Dus het leven mag zo zinloos zijn als, als het wil. En, en er mag geen enkel anker zijn in hiernamaals of, of, of geen, uh, geen vadertje of moedertje in die, die overt. Ja, ja, heilend staat op te wachten. Of wat dan aan de ook, poorten. maar, maar je hebt, hebt zelf zin gegeven aan dat bestaan of een reden of een richting. Ja, Door ik te heb... kiezen voor dat podium, kijk, ik heb natuurlijk niks te zeggen over het lot. Inderdaad, weet je wel. Ik kan ik eet af en toe wel eens een wortel en ik doe mijn best uh, om een beetje in beweging te blijven, maar daar inderdaad kan ik niet weet je wel van zeggen of ik ooit kanker krijg of onder een tram kom of whatever. Zeg maar, um, maar um, ik kan wel actief een dag invullen en, en omgaan met mijn kracht en met mijn zwakte. En, dat is ja. de reden dat Hitchcock zo reinig was als hij geen film had. Ja, omdat hij zich dan misschien wel... Een soort, inderdaad een soort losgeslagen projectiel voelde... waar hij ja, niet wist waar hij zijn energie kwijt moest. En dat is volgens mij best wel... Uh, veel zie je dat om je heen. Dat mensen niet, niet zo goed, wel heel veel energie hebben... en wel dagen te vullen hebben, maar niet zo goed weten waarmee dan en hoe dan? En, en ja, dan ga je misschien je relatie een, uh, een gort helpen of weet niet wat. Is ook een dagbesteding. Ofzo. Is ook, ja, en een leuke. Dat kan een hele leuke dagbesteding zijn, nee. Maar um, maar ik geloof, ik geloof op de een of andere manier wel... dat het lekker is als je, je, als je een bepaalde... dat je je concentratie ergens op kan richten. Maar als er zoveel van afhangt, namelijk de zin van je hele bestaan... Jezus, het ja. raison d'être, dat zeg je eigenlijk nu... Ja. Dan, dan lijkt het me ook wel weer ingewikkeld... om het niet alleen maar daarover te laten gaan... dat het, dat het bij Wende altijd over, over het werk gaat. Ja, nee, dat heb ik ook de afgelopen jaren wel een beetje moeten leren. Maar ik, ik, ik zit hier niet de waarheid te verkondigen. Het is, meer, het is meer mijn ervaring en wat ik om me heen zie... is, is dat op de een of andere manier een commitment en een... En een bepaalde trouw aan een, aan een keuze, uh, dat dat uh, ja, uh, wel fijn is. Omdat, omdat je dan in ieder geval iets minder afgeleid raakt. En omdat je gepassioneerd over iets bent, wat, wat natuurlijk elk bestaan mooier maakt. Nou, dat is heerlijk. Like ja, mij, ik ja. vind het heel fijn dat ik, dat, ik, dat ik nog steeds ontzettend veel hou van muziek... en van zingen en van teksten vinden. En, en nu ook weer... Ik bedoel, ik ga dus uh, dan nog in mei ga ik, uh, die theatershow theatershowman spelen. En dan mag ik in november weer in de club spelen. Uh, maar daarna ga ik ook weer gewoon nieuwe dingen maken. En daar ben ik nu alweer mee bezig, snap je? Dus ik, het is, het, ik mag wel... Ik, ik mag blij zijn dat ik nog met dingen... Dat, ja, dat ik me blijf fascineren over dingen. Ja, ben ik heel gelukkig mee een mens tussen de andere mensen dit is ook een samenwerking die je bent aangegaan we noemden al een aantal namen die zijn langsgekomen ja. tekstschrijvers uh, uh, muzikanten ja. een een, een theaterregisseur. Nou ja, en dat was ook de nieuw de nu ook hè die voor heeft, de videoclip de uh, fotografeer ja, uh, ook gefotografeerd en Bas heijnen heeft een column geschreven in mij uh, in het boekje uh, uh, van de van de, van de cd van de plaat en um, nou ja, en dus met Dimitri Verhulst. Uh, maar hoe is dat voor jou? Want je, je was altijd het soort van een solist. Althans, je was altijd wel waar alles bij elkaar kwam. Het was altijd uiteindelijk jouw project: alles wat je deed. Ja, maar ze is altijd ik bedoel het is altijd wel in samenwerking gegaan hè. ik bedoel ook de lichttechnicus en de decorontwerper en, en, en de kostuumontwerper en, en de regisseur dus en, en de boeker laat ik het zo zeggen ik bedoel het is een heel het is een groot team die ervoor zorgt dat dat uiteindelijk tot stand komt zo'n show of zo'n album uh, mm. Maar in dit geval, voor mens, ben ik eigenlijk... vanaf het moment dat ik begon met schrijven... dus in dat lege landschap stond... waarin ik totaal nog niet wist wat het zou worden... welke taal het zou worden, welke onderwerpen het zouden zijn... gaan samenwerken met mensen. En dat vind ik, vond ik een hele enge stap. Omdat, omdat al die begindingen, die zijn zo rommelig en lelijk... en eigenlijk iets een beetje... Ja, het is niks. Het is, het is nog niks. En, en je, je wil niet afgaan of zo, en je, maar om dat dan toch meteen te delen... dat vond ik wel, ja, vond ik een, een, wel een spannende stap. Om je tijdens dat proces open te stellen, om, ja. om, om, om die samenwerking aan te gaan. Ja, ja dat komen komen me En bijvoorbeeld, weet je wel, ik heb al best wel in een vroeg stadium... aan, aan Torre Florum van de Staten heb ik demo's laten horen... Gewoon omdat ik hem enorm bewonder als, als uh, producer en als, als tekstschrijver en als performer. En ik bedoel, ik, ik wil niet per se iemand om me heen hebben die zou, die zou de honing om de mond zou smeren of me met fluwele handschoenen zou aanpakken. Maar die wel begrijpt dat, dat een proces ook zo, weet je wel, grillig en kwetsbaar is. Dus. dus Waar je dus een beetje bang voor bent. Maar waar je ook het vertrouwen in hebt dat hij wil dat het zo goed mogelijk wordt. Dus het was eng en daarmee, daarmee ook goed. Ja, maar dat soort mensen moet je wel zorgvuldig kiezen. Gewoon ook in deze tijd waarin iedereen maar gewoon denkt dat, dat een mening geven direct en primair uh, tot uh, de vrijheid van meningsuitingen hoort. Zo. Ik, ik vind soms dat je best je mening voor je mag houden. Want het ging ook over de tijd. In, in, jou, ja. in jouw liedjes... Ja. Af en toe komt het er een beetje doorheen dat, dat er ook wel een soort... soort uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, zorg zit over, over, over hoe de samenleving uh, op drift raakt. Of hoe uh, nou... mensen zich tot elkaar zijn gaan verhouden. Nou ja, ik kan natuurlijk niet weten hoe het is om in de middeleeuwen te leven. Ik bedoel, volgens dat mij zou ik direct, Ja, volgens mij zou ik ook gewoon op de brandstapel terechtkomen, of zo. Of met de stenen het water in geduwd worden. <laughs> maar, dus ik, doe, ik ben blij dat ik in deze tijd leef, ook in deze plek uh, in Nederland. Wat ik ook zing. Ik zit gebeiteld in dit paradijs. Uh, alleen, ik lees natuurlijk ook de krant. En ik zie het nieuws. En ik... En ik kijk naar de wereld en ik voel me net zo uh, onthemd soms. En net zo over, overweldigd door alle informatie die er is. Alle keuzes die er te maken zijn. Uh, en, en vraag me af hoe ik me daartoe moet verhouden. En wat ik ermee te maken heb. En wat heb jij ermee te maken? Want je, jij schrijft liedjes, dus je, je kunt er iets mee. Maar je hoeft er niet iets mee. Nou, ik kan erover schrijven en het delen. En ik bedoel... Um, ja, en, en mensen steunen die, uh, die, weet je wel, met mensen werken... en projecten opzetten en, en ervoor zorgen dat de wereld uh, er wat mooier uitziet. Dat doe je al met je muziek uiteindelijk? Misschien is dat wel genoeg? Nou, nee, ik bedoel, ik bijvoorbeeld... Um, ik, ik, voel, ik ben, ik voel, ja, hoe zeg je dat, ambassadeur van Hotel Courage. Ik weet niet of je dat kent Katrien van Beurden, is een vrouw die een uh, theatergezelschap heeft opgezet en die nu uh, met vluchtelingen aan het werk is en ervoor zorgt dat zij hun verhaal kunnen vertellen. En ik ben, daar, ben daarbij betrokken. Dus ik probeer me. Ik ben net naar Nairobi geweest en heb daar met kinderen gewerkt en uh, heeft, uh, heeft een organisatie me laten zien welke projecten ze doen. En dus ja, ik probeer wel ook mijn steentje bij te dragen om tussen de mensen te staan. Ik zat nog te denken over alles toeval. Misschien, misschien is het wel gewoon zo dat, het, dat toeval... gewoon een veel te complexe kruising van causale ketens is... waardoor het toeval lijkt, maar we het uiteindelijk gewoon niet doorgronden. Dat er wel een formule is, maar dat die gewoon te ingewikkeld is. Dus dat ja, en dat een, noemen sommige mensen dan God of zo. Maar dat is gewoon dat je die begrijpt, dan noem je het toeval. <laughs> zo ja. kan je het ook zien. Of, ja. of je noemt het God, maar je kan er gewoon niet bij. Ja, maar en wat heb je daaraan om dat te, te denken? Voor jou? Vraag ik me af bij jou... Nou, de, of er is geen verklaring... of er is wel een verklaring, maar jij kent hem niet. Dat lijkt me een wezenlijk verschil. En wat, en wat vind je van dat laatste dan? Dat je, dat, dat je de verklaring niet kent? Nou, ik vind allebei wel prettig. Ja? Geloof jij eigenlijk in God? Nee. Waar geloof je wel in dan? Geloof je ergens in? Nee, niet in heel veel dingen, geloof ik. Ik geloof, ik geloof, in, nou, ik geloof in schoonheid, geloof ik. Ik, ja. geloof, ik geloof dat dat een van de weinige plekken is waar je die die zinloosheid en banaliteit af en toe voor een, voor een paar minuten kunt ontstijgen. Ja. En misschien bestaat het niet, het is fictie, misschien is het allemaal onzin. Is het, is het een decadente hobby, vind ik ook prima. Maar voor, maar voor mij, se, ik kan alleen voor mezelf spreken... zijn, zijn dat eigenlijk een paar momenten dat je die banaliteit... even van je af kan schudden. Ja. Die, die afgrond, weet je wel, dat je, dat je... Nou ja, als iemand doodgaat, een goede vriend van mij ging laten dood... en denk ik ook van, jezus, is dit het nou? Het ja. gaat wel heel makkelijk, zeg, waardoor maar dat dat gevoel, dat kan je even afschudden, even even in in, in een in een mooi lied of zo. Ja, dat is mooi. Ja, en ik ik geloof ook wel dat het. Ik geloof ook wel in rituelen of zo. In de bijvoorbeeld als er dus iemand doodgaat en dat je dan met elkaar daarbij stilstaat en en dat ritualiseert of zo. Daar daar geloof ik ook in. Dat je ja. dan samenkomt en ja. en, het, en er even bij stilstaat. Ja. Ja. Maar wij hebben ook geen lentefeest of zo, toch? Dat hebben, we. We hebben heel weinig rituelen. Als een, een jongen 13 wordt, gaan wij niet met hem een bos in en, en gaan we hem... Niet besnijden, nee. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, dat moet afgelopen zijn. Vrouwenbesnijders moeten al helemaal afgelopen zijn. Nee, maar gewoon de lente vieren, nou, daar, daar vinden we iets. Bende, dankjewel dat je er bent. Het nieuwe album heet uh, Mens... En ik wens je nog heel veel plezier. Nou, dank je wel voor je vragen. En slaap lekker iedereen of lekker radio deze avond. Het nieuws van alle Kanten.